4 uur. aan persoon met het NOS-journaal. Ook de provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe trekken de stikstofregels in. De verantwoordelijk gedeputeerden hebben dat gezegd... tegen boeren die demonstreerden bij de provinciehuizen. In totaal werd bij acht provincies actie gevoerd. Flevoland houdt voorlopig vast aan de stikstofregels. In Groningen wordt nog overlegd. Daar was de sfeer even grimmig toen boeren probeerden het provinciehuis te bestormen. In Friesland gingen de stikstofregels vrijdag al van tafel na een protestactie van boeren. Tegen een man uit oud beierland is 16 jaar cel en tbs geëist voor de moord op zijn moeder. Hij heeft bekend dat hij de vrouw van 79 burgde op de parkeerplaats van een verpleeghuis na een bezoek aan haar man. De zoon had 40.000 euro van de rekening van zijn moeder gehaald om daarmee te gokken. Volgens het OM heeft hij haar met voorbedachte raden om het leven gebracht... om te voorkomen dat ze daar lastige vragen over zou stellen. De Maréchoucet heeft negen militairen aangehouden in een onderzoek naar harddrugs. Vijf van hen werden aangehouden op de kazerne in Havelten. één op de kazerne in Schaarsbergen. De andere drie zijn thuis opgepakt. Ze worden verdacht van drugsbezit. Ook zouden ze drugs aan anderen hebben verstrekt. De Maréchoucet en het Openbaar Ministerie doen verder onderzoek.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 Morgen bewolkt en buien. Het wordt dan 15 tot lokaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is nog weinig aan de hand in de regio. Op de N200 van Amsterdam naar Halfweg staat bij Halfweg een file van 3 kilometer. Daar is de vertraging 5 minuten en dan staan er staan nog een paar korte files die minder vertraging opleveren. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. PDA, Play collectie, deze op OPA. You're parasites -I. Now I gotta tell you that I've been down Down so low that I hit the ground oh, De zaterdag en de maandagmiddag. En dan uiteraard de herhaling van het programma. U drie alweer. Het derde en laatste uur voor ons voorlopig de komende weken. Ja, dus ik hoop dat je een leuke muziek gaat draaien. Ik, gaat gaat mijn best doen. ik <laughs> ga mijn best doen. Wat gaan we verder uh, buiten de muziek om? Nou, we, gaan, we gaan eerst over naar twee platen. Gaan we eerst weer even live over naar uh, Jan van der Leden. Want dat is zo tegen het eind van de tweede helft. Je hebt nog geen appje van hem ontvangen dat die stand gewijzigd. Ik zal even kijken. Kijk maar even. Je weet, je weet maar nooit. Het zal wel niet. Nee, helemaal nee. niks. Nou, dan uh, is het dus nog steeds 2-0 in het voordeel van Arsenal. En over een tweetal praten gaan we uh, luisteren. Uh, uh, horen we van Jan van der Leden, die live aanwezig is, hoe uh, die zaak ervoor staat. Maar ik heb, ik heb er een hard hoofd in. Goed, eh, daardoor schuift Pit Report iets op. Eh, dat wordt dan ongeveer rond de, de klok van tien voor half vijf nieuws uit de wereld van de Formule 1. Ondanks de, het feit dat er, de, de derde vrije training niet doorgaat. En de kwalificatie zou zijn verschoven naar morgenochtend 3 uur Nederlandse tijd. Zal dus je zien, dan sta ik morgen om drie uur op, ga ik voor je tv zitten. Maar de kwalificatie gaat ook niet door. Ja, jij zei tegen mij van uh, ga je de kwalificatie ook kijken. Ja, ik was het eigenlijk niet van plan, maar oké, okay, ik ga het doen. Maar waag het niet, dat die niet niet. Wagen het niet, ik Typhon Herman. <laughs> ja, nee, dan krijg je Met, dat weer. Dan gaat het wel echt mis. Maar, ja. Uh, nou ja, dan hebben we altijd nog... Uh, Vooralsnog, tien over zeven morgenochtend dan wel de race daar in Suzuka. Wellicht nog een stukje sport kort. We staan nog even stil bij uh, het overlijden. Het onverwachts overlijden van Dirk Buwalda. Dat wordt uh, rond de klok van tien over half uh, vijf. Dan hebben we het gedicht van de week. Ja, het is meer een stukje proza. En ik heb begrepen dat het voor jou een uh, soort guilty pleasure uh, poëzie is. Dus ik, uh, ik laat je nog even in de waan in de van wat, het gaat, wat er komen gaat. Maar ik weet dat jij dat vorige week of die week daarvoor tegen mij zei. Van, dat is ook een. Uh, Leuk uh, om tijdens het gedicht van de week te doen. Dus ik, ik, ik hul mij nog even in nevelen, uh, Rob. Uh, Dier van de week natuurlijk, half vijf, Velma. En uh, uh, natuurlijk aan, tegen het eind van de uitzending hebben we even weer uh, meneer Hij in, uh, in, in, de, in de uitzending. Als hij er weer is voor zijn programma Entertainment for You. Direct hierna, na dit programma, om vijf uur. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook een derde uur te blijven luisteren. En vergeet het niet te kijken... Naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dat gaan we doen, Albert uh, dan Nog nieuws over magstens stappen in de Pit Reports misschien? Fake nieuws, fake nieuws. Oké, okay, nou hou het in de gaten. Hè. Blijf daarvoor luisteren naar je eigen lokale radio, CFM. Met nu Marco Bossato en Ali B. Wat zou jij doen? Als er nooit meer een morgen zou zijn. En de zon viel slaap met de maan.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 Dat was uh, Wat Zou Je Doen, inderdaad. Uh, de CEO van Marco Persato en Ali Zo dadelijk gaan we weer uh, schakelen naar Amsterdam. Naar het uh, sportpark De Schinkel. De wedstrijd Arsenal, SV Sanford. Maar eerst is Vitesse. Nee, niet de voetbalclub Vitesse, maar wel de band uit de jaren tachtig, Jorde hoorde Rosaline. En over voetbal gesproken, we gaan schakelen naar Sportpark De Schinkel in Amsterdam. Daar is Jan van der Leiden het slot van de wedstrijd. Gaat het al wat beter met de heren? Nou, het gaat echt wel beter, Rob. Dus, uh, toen we net ophingen, toen begonnen ze met een andere vaartje waar je over begon net. Maar toen was het heel snel 3-0, dus dat ging niet goed. Hmm. Toen hebben ze waarschijnlijk even doorgetapt. En de ene avond naar de andere die, die ging richting doel van uh, Arsenal. Op een gegeven moment was het uh, Ryan die rechts langs uh, de lijn loopt, een schitterende voorzet afgeeft. En Koen springt een meter hoog, keihard in de kruis. Drie 1 Even later weer een mega goede aanval van ons. De bal wordt afgeslagen. Uh, Milan berk staat op uh, tussen meter 20 van het veld, of van de achterlijn bedoel ik. En een pegel, 3-2. Na het die mist een kans ongelooflijk. Silvio Ciobatta is erin gekomen voor Tommy Abus, die is moe gestreden. De eerste bal die hij raakte, net naast. Het gaat echt goed. We hebben we nog tien minuten. Dus ik, we hebben er allemaal heilig geloof in. Ja, toch uh, in ieder geval even kans op dat uh, ene puntje nog. Het zou lekker zijn, Jan. Het zou absoluut lekker zijn. En meer dan verdiend. Want Arsenal trekt zich helemaal terug. En je laat gewoon alles over de heen komen. Die Koen is vandaag ongelooflijk goed. Die Ryan Lammers die is ingevallen. Ongelooflijk. Het is echt, echt, echt gewoon heerlijk een wedstrijd. Nou, ja, ja, je zegt dat we hebben nog tien minuten te gaan dus nog uh, alle kansen. Ja, zeker. Het komt goed. Ik ben ervan overtuigd. Nou, weet, weet je? <lacht> ja. Een beetje, oké. Okay. Nee, oh, Doen we. Staat. Ja, het goed jongen. Komt goed. Ja, zie je dat andere vaatje? Dat, uh, dat helpt wel, hè? Je ja. had <lacht> ja, het niet. Ja, dat komt goed. Oké, okay, dankjewel voor uh, dit moment. Mocht er uh, verandering in komen, dan horen we het graag van je. Ja, ik heb het door. Oké, okay, dankjewel Jan. Oké, okay, 3-2 op dit moment. Daar de tussenstand. Nou, nog een minuutje of negen te spelen. Dus we hebben nog kans om in ieder geval gelijk... Een spelletje mee naar Sanford te nemen. Dat zou lekker zijn. De uh, uh, Doobie Brothers waren uh, dat. En de Long Train Running. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, daar komt je dan, de Pit Report. En we hebben hot nieuws. Of was het nou fake news? Uh, ja. uh, jullie hadden fake news. Ja, fake news, nou, dat zullen we maar niet doen, hè? Ja? Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Kijk, we kunnen wel zeggen van nou ja, 1 april 2020 wordt het wel bekend gemaakt, maar. Uh, nou, laten we het daar maar op houden. <laughs> laten, we, laten we het daarop houden. Nou, de Pit Reports, komt ie aan. Het schrappen van, de, van de, deze zaterdag in de Formule 1 is geen unicum, maar wel hoogst ongebruikelijk. Nu de veiligheid van onder andere de vele Japanse fans... wellicht in het geding is, is het logisch dat de organisatie vroegtijdig heeft besloten om in te grijpen. Zeker in Japan kennen ze de klappen van de zweep wat tyfoons betreft. De naderende wervelstorm Herman staat in het land van de reizende zon meer bekend als nummer 19. Inderdaad, het is al de 19e tyfoon van dit jaar. De uitlopers van Herman trokken uh, volgens de verwachtingen afgelopen vrijdag het land in. De grootste problemen worden voorspeld rond de hoofdstad Tokio. Toch werd wordt ook de regio Suzuka op 400 kilometer afstand volgens de berekeningen getroffen. Voor vandaag worden eh, naast de vele regens ook windstoten van ver boven de 100 kilometer per uur verwacht. Met de expertise van de lokale organisatie in het achterhoofd... is het logisch dat de Formule 1 heeft besloten om de kwalificatie te verzetten... naar zondagmorgen 3 uur Nederlandse tijd. Als het droog en zonnig lijkt te worden, wel kan de wind ook nog wat roet in het eten gooien. Als de kwartfinale dan eveneens geen doorgang kan vinden... geldt wat betreft de startopstelling voor de race... de uitslag van de tweede vrije training. En zoals u weet is Max daar als derde snelste doorheen gekomen. Pas vanmorgen beslissen over het eventueel wel of niet doorgaan van de race... zou onverantwoord zijn. De vele fans komen vanuit heel het land richting Suzuka... en weten nu in ieder geval waar ze aan toe zijn. Mochten de gevolgen van de razende tyfoon toch te overzien zijn... Dan is het achteraf makkelijk praten dat alles toch doorgang had kunnen vinden. Eerder werd ook al een wedstrijd van het WK Rugby uit voorzorg afgelast. Maar ik zat wel te denken, je zal maar een kaartje voor zaterdag alleen hebben voor de kwalificatie. Ja, ja dan ben je mooi de pineut. Daar zal ongetwijfeld een mouw aan te passen zijn. Zoals gezegd, veiligheid staat boven alles. Zeker voor de fanatieke Japanse supporters en ook voor de coureurs. Ze hebben vandaag plotseling een vrije dag en ze zullen vermoedelijk vooral in hun hotel de tijd doden achter de Playstation of wellicht met een ouderwets potje klaverjassen. McLaren-correur Lando Norris stelde al voor om een potje FIFA... tussen zijn teamgenoten Carlos Sainz en Max Verstappen... live te streamen op internet... om de fans toch nog wat iets van diensten te kunnen zijn. Zo, so, de kwalificatie van de Japanse Grand Prix... werd overigens ook al in 2004 en 2010... vanwege noodweer verplaatst naar de zondagochtend. Verstappen maakte het ook al eens eerder mee... in zijn eerste jaar in de Formule 1 in het Amerikaanse Austin. Dus nog even volle volledigheidshalve. Morgenochtend staat hij gepland om drie uur Nederlandse tijd... De kwalificatie van de Formule 1 race in Suzuka en om tien over zeven de start van de race smorgens. De Grand Prix van Japan leek een uitgelezen mogelijkheid van Honda om aan te kondigen dat het ook na 2020 actief blijft in de Formule 1. Het jaarwoord van de Japanse motorleverancier van Red Bull Racing en zusterteam Toro Rosso laat echter nog op zich wachten. Dat zit zo. Binnen de Honda-top is er nog gesteggel over continuering... in de koningsklasse van de autosport. Vicepresident Kurayashi is volgens ingewijden de man die tegen is bij Honda... staat er nadat eind deze maand de nieuwe Formule 1-regels voor 2021 definitief worden... een belangrijke vergadering bij Honda op het programma. Dat zou overruled kunnen, da daar zou Kurayashi overruled kunnen worden. Nog steeds wordt aangenomen dat Honda gewoon doorgaat... naar 2020 als partner van Red Bull... Dat zelf ook hoopt op een snel ja-woord om zekerheid over de toekomst te hebben. De regels in de Formule 1 gaan na 2020 flink op de schop. De ontwerpen van uh, auto's worden anders en die technische veranderingen moeten inhaalacties uh, bevorderen. Ook op financieel vlak zal er nodige veranderen. Zo wordt gepraat over een budgetplafond voor alle teams. Hoewel Ferrari tegenspreekt dat de rolverdeling is veranderd binnen het Formule 1-team... is het Lewis Hamilton wel duidelijk dat Charles Leclerc de nieuwe kopman is... en Sebastian Vettel van die positie heeft verdrongen. Er bestaat een interessante dynamiek tussen die twee. Sebastian was de nummer 1, maar nu niet meer al dus de vijfvoudig wereldkampioen van Mercedes... in aanloop naar de grote prijs van Japan. Vettel won vier wereldtitels bij Red Bull en is sinds 2015 de eerste man bij Ferrari. De Duitser heeft de afgelopen jaren leidzaam de suprematie van Mercedes moeten ondergaan. De Brit Hamilton stevend dit jaar af op zijn alweer, alweer zesde titel. Leclerc, die dit jaar nieuw bij Ferrari is, pre presteert tot dusver beter dan Vettel. De Monagasque won al twee races en veroverde vier keer op rij de pole position. In de Grand Prix van Rusland, een kleine twee weken geleden... liepen de spanningen hoog op binnen het Italiaanse team... nadat Vettel opzichtig een teamorde negeerde om Leclerc de compositie terug te geven. Als ik er zo van buitenaf naar kijk, proberen ze heel duidelijk Charles naar voren te schuiven. Al dus Hamilton. Nog even een snelle blik op de stand in het WK. Uiteraard Lewis Hamilton ruim op kop met 322 punten. Gevolgd door Valtteri Bottas met 2,49... Op een derde vinden we Charles Leclerc met 2.15 en op een vierde Max Verstappen met 2.12 punten. Slechts drie puntjes verschil. Goed, tot zover. Aankomende nacht om drie uur de kwalificatie en om tien over zeven de race. Tot zover deze pit Reports. Meer uh, autosportnieuws, treurig autosportnieuws over uh, Dirk Mualda even naar half vijf. Maar eerst deze van de Eagles. A smile. A rich old man, and she won't have to worry. She'll dress up all in lace and go in style. Late at night, a big old house gets lonely. I guess every.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 Knows where she's going and she's leaving. She is headed for. heb je net van uh, Jan van der Leden afgelopen. En dan uh, schrijft hij erbij uh, dat uh, jij gewonnen hebt. Dus, uh, yeah. Daar zullen we maar op houden. Dan, uh, ik dus ik verlies al, altijd. Maar, maar dat betekent wel dat SV Zalvoort verloren heeft. Ja, Maar ja, 3-2 eind... uh, eindstand tegen, tegen Arsenal. Maar je weet ook als, als het FT Groningen tegen PSV is... dat ik altijd zeg Groningen wint van PSV. En dan verlies ik altijd. Uh, maar nou heb ik eindelijk een wedstrijd gewonnen. Ja. Dus ik ben er niet blij mee. Nee. Nee. Maar je uh, lost hem uh, vrijdag in, ja. denk ik. Komt goed. Het dier van Wek! Ja, en ze stelt zichzelf even aan u voor. Een enthousiaste, vrolijke, actieve dame is hoe ze mij hier omschrijven. Velma is mijn naam. Ik ben ruim vijf jaar oud. Mijn vorige baas verwaarloosde mij en daarom ben ik in het asiel terecht gekomen. Naar mensen ben ik heel erg blij en gek op knuffelen. Hoe meer aandacht, hoe beter. Mijn verzorgers denken dat ik prima met kinderen kan wonen. Wel moeten deze niet bang zijn voor grote, lompe honden. Ik zie namelijk alles als een feestje en dan kan je daarbij per ongeluk omver lopen. Dit is dus ook aan uh, mijn nieuwe eigenaar om dit goed te begeleiden. Na andere honden reageer ik wisselend. Van grote stoere reuzen, gaat mijn hartje wel wat sneller kloppen. Ik ben uh, geen hond die los kan lopen en zoek dus wel mensen die verantwoordelijk met mijn ras omgaan. Kleine hondjes zijn niet aan mij besteed en hier wil ik dan ook niets mee te maken hebben. Ik kan niet met katten overweg, dus deze wil ik uh, ook absoluut niet in mijn nieuwe huis. Of ik moet alleen thuis... Uh, of ik alleen thuis kan blijven durven mijn verzorgers niet te zeggen. Er is namelijk weinig over mijn achtergrond bekend. Wel ben ik hier in de kennel rustig en netjes en zindelijk. Ook heb ik in de hondenhuiskamer in de bench gezeten voor ongeveer 30 minuten. En dat vond ik prima. Ik zoek dus mensen waarbij dit rustig opgebouwd kan worden. Ben jij of u actief uh, gek op knuffelen en heb je zin om met mij aan de slag te gaan? Neem dan snel contact op met mijn verzorgers. En waar verblijft Velma? Velma verblijft momenteel in het dierenhuis Kremland.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 En na het dier van de week hoorde je deze disco klassieker van Jocelyn Brown. En uh, Somebody Else sky volgens mij uit 1983, als ik het goed heb. Op dan. Goed, uh, afgelopen week bereikte ons het bericht dat Dirk Buwalda was overleden... als gevolg van een uh, onge noodlut, noodlottig ongeval uh, in Zandvoort. Uw gast hier voor de komende week, een Jaap Koper, uh, herdenkt Dirk Buwalda... Ja, nou ja, in ieder geval sowieso uh, stond er een uh, heel mooi memoriam in uh, de Zandvoortse krant deze week. En die is opgetekend door Hans Botman. En wie ben ik om daar wat uh, dan verder over te zeggen? Het is ook natuurlijk zoals Hans Botman uh, Dirk Buwalde heeft uh, gekend. Uh, het is dus na te lezen. Uh, ook uh, ik als verslaggever van, uh, van ZFM hebben uh, heb te maken gehad met uh, Dirk Buwalda. Uh, ...samen met uh, Willem van Denzen. En sowieso uh, stond er uh, van de week weer bij mij op Facebook... ...heb ik daar een uh, verhaal aan opgehangen. Uh, 2005, dat is dus een uh, verhaal uh, wat bij mij uh, dan om, uh, omhoog komt... ...dat ik samen met uh, Willem van Denzen op een gegeven moment... Uh, ...bij uh, de Masters uh, aanwezig ben. En die Masters van 2005, die werd gewonnen door... De huidige uh, koploper in het uh, Formule 1-klassement en bezig is om zijn zesde wereldtitel naar binnen te halen, dat is uh, Lewis Hamilton. Die won die wedstrijd. En wij, Willem en ik, hè, met, een, uh, met onze draagbare uh, opnameapparatuur gingen dus op stap naar uh, Lewis Hamilton. En we wisten hem ook in anderhalf minuut tijd uh, het nodige te ontfutselen. Dus wij super trots. Maar op een gegeven moment stond daar ineens een lange gestalte achter ons. En dat was Dirk Buvalda. aan die zei. Ja, uh, dat jullie interviewen vind ik best. Maar de hele landelijke media staat op jullie uh, te wachten. Dus uh, wij echt ook echt met, uh, met uh, trillende knietjes. En uh, oe, Dirk is boos uh, geworden op ons. En om er gaan toe te voegen, je moet wel je plaats weten. Dus wij uh, uh, wisten op een gegeven moment dat we dat uh, dus de volgende keer niet meer moesten doen. En dat hebben we toen ook niet meer gedaan. Uh, tweede, uh, wat mij ook uh, uh, is... Uh, ja, wat ik, waar ik zelf ook uh, bij, uh, bij, bij geweest uh, ben, is dat hij in 2018... Uh, vorig jaar, uh, dan loop ik langs. Uh, en inmiddels is het uh, café dicht. Maar dat, dat was toen nog een terras wat uh, gewoon open was. Het was een beetje koud. En uh, ik werd uh, naartoe, uh, naar hen toegeroepen. Uh, Dirk Bewalda samen met uh, Erik Wijers zaten daar. Of ik even wilde aanschuiven. Nou ja, en op een gegeven moment uh, was het uh, van uh, alles en nog wat. En Dirk vraagt op een gegeven moment aan Erik Wijers: Zeg Erik, hoe staat het toch met die Formule 1, met die Grand Prix? Komt dat er nou eindelijk? Ah, en Erik zegt, en dat vraag je aan mij waar de pers bij zit. Waarop uh, Erik op een gegeven moment zegt, nou laat ik het zo zeggen. We zijn nog in de race. En dat heb ik eigenlijk steeds bij elke interview uh, gebruikt, uh, die, uh, die uitspraak. En uh, het derde verhaal heeft uh, Dirk zelf uh, uh, mij een keer verteld. Dat was uh, in de tijd dat uh, we nog de Grand Prix hadden, in 84 en 85 in 1984 werd er op een gegeven moment gezegd, want uh, Bernie Ecclestone was toen al eigenlijk een grote meneer in de Formule 1. En die vond dat de Hugenotsbocht eruit moest. Waarom? Omdat daar op een gegeven moment wat makkelijker die uh, Formule 1 trailers naar binnen konden, konden rijden. En uh, die Hugenotsbocht die klemde eigenlijk als het ware een beetje de doorgang af. Doet het nog steeds eigenlijk. En, uh, nou ja, dat werd een beetje schouderophalend gereageerd door de toenmalige circuitleiding met Jim Vermeulen nog uh, als circuitdirecteur. En een jaar later, 85, komt hij weer uh, het squie op, die Bernie Ecclestone en hij loopt met Buwalder mee naar, het, uh, naar, de, naar de persruimte. En hij zegt op een gegeven moment een beetje zo heel driftig en uh, een beetje bozig zo tegen Buwalder. Ik heb toch gezegd dat die bocht eruit moest? Ah, waarop Dirk heel droog antwoordt dan moet je niet bij mij zijn, maar bij de directeur. Dus, uh, dus aan reputaties had hij, reputatie hij dus eigenlijk ook wel lak aan. En uh, wat ook gezegd wordt, het was een begenadigd navigator. Wat, wat Hans Botman van de week geschreven heeft. Uh, heeft dat uh, uh, ook meerdere malen bewezen. En ook zijn er, um, ja, zijn, uh, zijn bijdragen op het circuit... wordt uh, toch van onschatbare waarde. Er zijn mensen die nu nog bij het circuit werken... die hebben heel veel aan Dirk Buwalder gehad. Dus dat is eigenlijk uh, wat, wat de man heeft achtergelaten. En we kunnen, hem, we kunnen hem rustig stellen... als je dus een autosport uh, volger bent. Je gaat hem missen. En dat is uh, in het kort uh, Buwalder in... Uh, de notendop zoals ik hem heb meegemaakt... en zoals anderen hem hebben meegemaakt. Bedankt, Jaap, voor, je. Je, ja. voor je persoonlijke uh, anekdotes... Uh, omtrent Dirk Buwalda. Zo rond kwart voor vijf hebben we het gedicht van de dag. Maar vandaag geen gedicht van de dag, maar een, een stukje pronta. Nou, daar gaan we, gaan we nu naar luisteren. Laat me horen, Albert-Jan. Ik ben heel benieuwd. Ik loop in de storm. Verlies mijn verdriet met de wind meegenomen. Zodat niemand, maar dan ook niemand, dit meer ziet. Als de storm is gaan liggen en de rust teruggekeerd Wordt mijn verdriet minder Voel ik mij niet meer bezit Nee, niet meer bezit Reis met me mee lieve schat Tot aan het eind van de wereld Niets is, niets is te ver voor de weg Naar al onze dromen Daar waar we echt samen zijn Zoveel verlangen als ik in je ogen kijk. Ik wou dat jij eens kon voelen waarom ik steeds voor je bezwijk. Ik zoek naar woorden waar ik je raken kan, oneindig vertrouwen. Durf jij, jij dat met mij aan? Wil jij dat met mij aan? Reis met me mee, lieve schat, naar het eind van de wereld. Niets is te ver voor de weg naar al onze dromen. Daar, daar waar we echt samen zijn... volg de weg en het pad naar de eeuwige liefde. Want voor deze reis hebben wij, wij helemaal niemand meer nodig. En daar, daar zullen we echt, echt samen zijn.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 Liebe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 And when he can't win, he thinks he's in jail. Tell me. Oh, woman. Say it again. Oh, woman. Say it again. I ask you. What makes man stop tiring?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 Met, uh, wat uh, collega Fred zei. Deze hebben we een hele tijd niet gehoord. Je James Brown en Wammen. En over Fred gesproken, hij is er weer in de studio aan de tolweg. Goedemiddag Fred, welkom. Uh, ja, een hele goede middag weer. Hele goede middag. Zo dadelijk een uh, entertainment voor jou. Ja, en dat, uh, dat beginnen we mee met, uh, met het eerste uur met Brian Campens ...en uh, zijn nieuwe single, Jij bent mijn hart. En daarna gaan we over met, uh, met wat uh, telefoontjes... Uh, waaronder uh, José Sepp uh, over haar nieuwe single Morgen en Thomas Live over zijn uh, nieuwe single Stout Kijk, dat wordt weer een heel mooi programma Ja, zeker weten Zodadelijk na vijf uur uh, Entertainment for You met uh, uiteraard heel veel Nederlandstalig maar dat niet alleen, hè? Nee ook Engelstalig natuurlijk. Engelstalig, zwei, een beetje. Ja, en Frans en Duits en ga zo maar door. Arabisch. En, en even voor de luisteraars: verzoekjes zijn altijd welkom. hè? Ja, en dan kunnen ze daarvoor kunnen ze naar www.zfmartisten.nl. En even onderaan de, aan de pagina: daar kunnen ze dus een mailtje plaatsen voor een verzoekje. www.zfmartisten.nl, heb ja, dat goed begrepen? Ja. ja. Oké, okay. okay, veel ja, plezier, we gaan luisteren. Dat en informatie is natuurlijk ook altijd welkom. Helemaal goed, zo Hartstikke dadelijk goed. entertainment voor jou. Voor ons uh, zit het er even een paar weken op, Albert-Jan. Ja, ik, uh, ik uh, ben dinsdag in gedachten bij je als je geopereerd wordt. Maar uh, ik hoop op een uh, spoedig herstel en dat we weer gauw uh, hier mogen zitten. We zijn er gewoon snel weer en uh, Jaap en Roy uh, nemen ons waar, Dus ja. ook dat zit helemaal snor. Want ik verheug me erop om alles wat misgaat tijdens een uitzending... toch weer uitvoerig met je na te bespreken. Dat gaan we zeker doen. Dankjewel, Albert-Jan. <lacht> okay. uh, oh, ja. Tot over een paar weken. Ja, een tot over een paar weken. Doei